Zeven uur, moutgeurs met het nw journaal In Jemen zijn zeker een half miljoen kinderen ondervoed, twee keer zoveel als drie jaar geleden. UNICEF luidt de noodklok over het land waar al drie jaar een bloedige burgeroorlog woedt, die inmiddels aan duizenden mensen het leven heeft gekost. Miljoenen mensen lijden honger en dagelijks sterven er duizenden aan cholera. En er is een nieuw probleem. Sinds een paar weken is in Jemen een tekort aan gas. Het dodental na een brand in een winkelcentrum in Siberië... is opgelopen naar zes. Onder de slachtoffers zou een kind zijn. Dertig mensen raakten gewond. Sommigen sprongen uit het gebouw om zichzelf te redden. Het dodental kan nog verder oplopen, want er zijn 17 vermisten. Het vuur ontstond op de vierde etage van het gebouw... met daarin onder meer een speelhal en een bioscoop. Inmiddels is het dak van het pand in Siberië ingestort.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 Het weer vanavond vooral in het zuidoosten bewolkt met kans op motregen. Vanuit het noorden opklaringen en vannacht in het noorden lichte vorst en kans op mist. Morgen eerst droog, later wisselen zon en stapelwolken elkaar af met lokale bui. Het wordt 7 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Van Jo Simons en anne van der Zijl verschijnt de val van Annika S. Een Duitse politica vlucht hals over kop uit Berlijn.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 Op honderden de basisscholen is de luchtkwaliteit in de klassen zo slecht... dat kinderen en onderwijzers ziek worden. Ook de leerprestaties leiden eronder. Reporter Radio met Niels Heijthuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV. Straks onderzoek van de collega's van de televisie naar draagmoederschap. De serie De Baby-Industrie. De kinderwens van Nederlandse ouders laat over de hele wereld schrijnende sporen na... In reporters.nl reporters NL-onderzoek van het Vlaamse platform Apache... naar de verdeling van geld uit een fonds voor wetenschappelijk onderzoek... in soms wel 70% van de gevallen gaat het geld naar onderzoekers... die zelf in de beoordelingscommissie van het fonds zaten. Eerst het gebrek aan frisse lucht op scholen. Op één op de zes scholen hebben leerlingen en onderwijzers last... van gezondheidsklachten als hoofdpijn en misselijkheid. Grote boosdoener de slechte luchtventilatie. In sommige klaslokalen lijkt het in de zomer wel een sauna. Een van de scholen die al jaren last heeft van een slecht binnenklimaat... is de Oranje-Nassau-school in Culemborg. Schooldirecteur Hans van Schanken... in een bijdrage van verslaggever Klaas Nentek. Eigenlijk gaan we nu naar het lokaal toe... wat uh, niet te harde is in de, in de zomer als de zon er volop schijnt. En dan zie je ook van dat de volop de ramen dicht zijn... dat we geen mogelijkheid hebben om een raam open te doen... Nou ja, dat is gewoon uh, niet te harde dan. Hier zit een van de klassen van... Hier zit een kleutergroep, ja. En uh, in de zomermaanden is het hier uh, zo verschrikkelijk warm... dat het eigenlijk uh, gewoon heel lastig is voor die kleuters uh, om hier te zitten. De Oranje Nassau School in Culemborg. Een locatie die zo'n 250 leerlingen telt. Met een directeur die met zijn handen in het haar zit... Want wat hij ook samen met de gemeente probeert... de luchtventilatie wordt maar niet beter. Dan lopen we op de gang en dan is het weer wat uh, frisser. En lopen we naar dit lokaal toe, dan is het iets minder met ramen. Omdat we ook een vensterbank hebben. En dan is het een, een, een, uh, een raam dat gewoon naar voren klapt. Dit raam kan naar voren toe, hier komt gewoon lucht... Ja, natuurlijke luchtventilatie erin. Natuurlijk, ja, pr precies. Hij, hij kan open. Hij zit nu in, zeg maar, in een, een stand dat hij iets naar voren staat. En je kan hem ook nog dicht doen en dan helemaal open doen. Dus de ene kleuter heeft een soort van enorm warm sauna-vertrek... Ja. en de andere kleutergroep, nou, daar is, is het beter. in ieder geval fris, ja. geloof Klopt. ik. Klopt. Dus het is altijd voor de collega's knokken... om ervoor te zorgen in het juiste lokaal te zitten. Ik zie, ik zie een van, van, van de juffen hier ook uh, aanwezig zijn. U heeft eigenlijk het beste vertrek van de, van de school, geloof ik. Ja, we hebben het beste lokaal. Maar hoort u die dingen ook eigenlijk? Hoort u de verschillen tussen die ja, lokalen? je voelt het ook, want je, ja, je komt ook bij de collega's binnen. En uh, dit is het prettigste lokaal. Dit en in, is... ja, in de zomer kan de deur ook nog open, dus dan tocht het lekker door. Maar het is toch best bizar dat eigenlijk hier het vrij... nou, op dit moment een beetje fris is. Het is, het is lekker... En dat ik, als ik daar loop, dat het dan heel warm is. Ja, dat is ook bizar. Maar er is ook geen raam wat open kan daar. De ventilatie, het ventilatiesysteem werkt niet goed. Je hoort hem ook. Wat ook een heel vervelend geluid is. En hier valt dat nog mee. Maar in groep 4, boven, daar staat hij gewoon te loeien. Daar kun je niet normaal met elkaar praten. Als je met z'n tweeën bent. In de winter is het in uh, sommige lokalen... Uh, soms enorm koud en lastig warm te krijgen. In de zomer willen we het juist wat koeler hebben... en is het soms gewoon veel te warm. En we krijgen daar ook reacties van kinderen op... die aangeven van uh, jufmeester, ik heb pijn in mijn hoofd. We krijgen het ook terug van ouders, maar ik krijg het ook terug van mijn collega's... dat er gewoon soms een, een bepaalde... Ja, lucht een bepaalde temperatuur in het gebouw is waar we last van hebben. De Oranje Nassau-school in Culemborg is niet de enige school in Nederland... die last heeft van een slecht binnenmilieu. In het laatste rapport, Monitor Onderwijshuisvesting... geeft 32% van de basisscholen aan ontevreden te zijn over het binnenklimaat. Bij scholen op het voortgezet onderwijs is dat 26%. Ook scholengemeenschap Proloog in Leeuwarden... is bekend met klachten als hoofdpijn en misselijkheid. Ja, we staan in de, de onderbouwgedeelte van de school. Nou, we kunnen wel even in een uh, lokaal kijken. Jelle Boonstra. Hij is verantwoordelijk voor de huisvesting van de 28 scholen van Proloog. Vooral in de nieuwbouwscholen zijn er grote problemen met de ventilatie. Hier ziet het, de school is uh, volop in bedrijf... dus we uh, moeten ze maar niet te veel storen. Alleen je ziet door... Uh... Ja, door de, de, de, de, de lichtinval, hè, de zon, die heeft natuurlijk door zijn invloed. En, uh, ja, ze, ze, kunt lokaal, ze kunnen niks uh, in een in ruimte zelf regelen, niet. temperatuur niet, CO2 niet. En het, ja, dat heeft natuurlijk ook invloed op de, op de leerprestaties. Concentratieverlies, hè, dus, uh, ja, dat, uh, dat horen we ook van de, van de leerkrachten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van basisscholen. Voor nieuwbouw klopt een schoolbestuur bij de gemeente aan voor geld. En de gemeente Leeuwarden was trots op de school die veel weg heeft van een boerderij. Een architectonisch hoogstandje. Maar scholengemeenschap Proloog zit met het gebouw in haar maag. Dat willen ze in de toekomst niet nog een keer meemaken. De gemeente is verantwoordelijk voor verhuisvesting van de scholen, dat klopt. Voor nieuwbouw van scholen moet het gemeente ook budget beschikbaar stellen. Alleen je kan samen met de gemeente overeenkomen wie bouwhouder is. En we hebben gezegd van uh, wij zijn zelfbouw hier en uh, we bepalen zelf uh, hoe wij uh, die school willen bouwen en met wie. En je kan dus ook niet meer blind vertrouwen op adviseurs, uh, projectmanagementbureaus en dan denken van nou, het komt wel goed. Want uh, ja, dat heeft de praktijk wel uitgewezen dat dat dus niet altijd het geval is. Waar bent u allemaal als school tegenaan gelopen eigenlijk? Als het gaat over ja, even niet in de lead te zijn. Ja, dan, dan, dan zit je aan de zijlijn. Ja, dan, dan ben je dus afhankelijk uh, van anderen. Je, ja, van de architect, hè, van de installatieadviseur. Die bepalen dan wat voor systeem erin komt. Als er bezuinigd moet worden, waarop het bezuinigd wordt. Dat wordt er vaak bezuinigd op de installaties. Nou, dat gaat dus bij ons niet meer gebeuren. We have hier iemand van de radio. And we are doing some research on the indoor air quality of classrooms. So we have their the measurement equipment. Ik ben op de TU Eindhoven waar ik een afspraak heb met Wim Zeiler, hoogleraar bouwkunde. Zeiler liet de afgelopen jaren zijn studenten onderzoek doen naar de CO2-uitstoot op basisscholen en scholen op het voortgezet onderwijs. Ja, het is best een groot probleem. Je moet je voorstellen op het moment dat je toch uh, hoge CO2-concentraties hebt, dat, dat met name je concentratiemogelijkheden en leerprestaties afnemen. Uh, aan de andere kant heeft het ook uh, toch wel wat, wat effect ook op uh, je gezondheid. Uh, dus aan, aan die kant uh, telt het eigenlijk dubbel. Hè, dat, dat je zegt van ja, de, de effectiviteit en de productiviteit van, van je leerklimaat uh, uh, zijn uh, ja, onvoldoende eigenlijk. Uh, en dat is eigenlijk zonde. Hè, want uh, het is hartstikke belangrijk om te zorgen dat dat die leeromstandigheden goed zijn. Dat je probeert de maximale uit de leerlingen te halen. Mijn naam is Kim Bodder en ik ben een student. Ook van de heer Seyler. Ik doe een project bij hem. We zijn nu in de klaslokaal en is een opstelling gemaakt... om de CO2-concentratie te meten en ook om de temperatuur te meten. En um, als de les bezig is, dan kun je heel mooi de ppm, dus de hoeveelheid CO2, in de lucht kun je meten. Het um, is ook mooi om te zien, als er nu veel leerlingen zijn, wat er dan gebeurt met die concentratie. En dat geeft ons dan weer inzicht over de kwaliteit van de lucht. Kim, als we hier kijken, ik zie hier een apparaat, een soort van statief met een bol erop. Wat, ja. wat, hoe werkt het precies? Um, dit statief bevat een zwarte bol en daarmee wordt dus een bepaald soort temperatuur wordt er daarmee gemeten. Hier zitten gewoon zitten sensoren in zeg maar, die dat dan meten. Ja, eigenlijk krijg je waarschijnlijk straks op de computer te zien... hoeveel CO2 erin zit gedurende de tijd in de lucht. Wat de luchtsnelheid is, uh, wat de temperatuur is. En uh, met die resultaten ga je kijken van... wat is bijvoorbeeld het gevolg van het aantal studenten hier in de ruimte? Wat voor invloed heeft het op de resultaten? En, en dit zou je dan ook eigenlijk in die scholen kunnen gebruiken, denk ja. ik dan? Hè? of je zou ook, ja, bij scholen met... Uh, Verschillende ventilatiesystemen of gewoon bij verschillende scholen. Wat is uh, de situatie nu? Zo kun je uh, proberen toe te werken naar een, uh, een ventilatieconcept dat zorgt dat er een goede kwaliteit lucht is in het lokaal. Meneer Zijle, wat zijn nou de verklaringen... Uh, dat het in Nederland met dat binnenklimaat op die scholen niet goed is? De belangrijkste oorzaak is dat je met een aantal tegenstrijdige factoren zit. Uh, dus je wilt aan de ene kant zorgen dat je een goed binnenluchtkwaliteit hebt. Uh, je wilt dat de bediening toch redelijk eenvoudig is. Van het mechanische systeem. Van, van het systeem, dat het niet te complex is. En aan de andere kant wil je ook dat de beheerskosten... voor de school natuurlijk uh, gewoon binnen de perken blijven. Dus je hebt te maken met een aantal tegenstrijdige... Uh, waarbij je iedere keer weer afhankelijk van, van, van het type school... de vormgeving van de school tot een optimaal uh, keuze moet komen. En dat is best een heel lastig proces met al die tegenstrijdigheden. Kim Bodden, wat valt jou op aan de gegevens die wij hier op het scherm zien? Um, dat wat mij dan opvalt is de ppm-waarde, dat die heel mooi is. Dat is wat mij het is opvalt, ja. Dus echt de uitstoot van CO2 is eigenlijk prima? Uh, de luchtkwaliteit is uh, luchtkwaliteit, is ja, ja. Ja, is goed. En dit is eigenlijk wat jullie dan ook gebruiken. Dit is waar je het dan afleest. We staan nu voor een computer met een grafiek. Dit is eigenlijk wat je ook gebruikt als het gaat over die lagere scholen dan en die middelbare scholen? Ja, ja dan ga je echt kijken naar uh, onander de ppm-waarden. Ja, wat is daar de luchtkwaliteit? En er is in het verleden ook al vaak meting naar gedaan. En uh, dat blijkt toch dat het dan te hoog is. Ja, dat is een belangrijk punt. Uh, we, we komen soms bij scholen dat de gebruiker zegt... Uh, ja, wij wisten helemaal niet dat, dat er daadwerkelijk onderhoud moest gebeuren. Dat heeft ons, ons niemand verteld. En als je dan kijkt naar de luchtfilters... Daar, dan zie je dat die uh, helemaal uh, zwart zijn... En, en dat heeft ook de gevolgen dat er dan extra weerstand over die filters is, waardoor er ook de, ja, minder capaciteit in de klaslokale zelf is. En als niemand je dat vertelt, ja, dan, dan is het ook geen wonder dat je het niet weet. Dat betekent dat je dus echt gewoon als ontwerper gewoon goed moet, moet voor ogen moet houden wie daar eind, eind, uiteindelijk de eindgebruiker en de, en de bediener van de installaties is. En, en dat je daar dus ook uh, het niet te ingewikkeld voor moet maken. Ja, want ik kan me voorstellen dat de conciërge misschien wel andere dingen aan zijn hoofd heeft, bijvoorbeeld. Ja, zeker. Ja, als hij dit als taakje erbij krijgt, dan kan hij daar ook onvoldoende aandacht aan besteden. Nu gaan we het hebben over lucht in de schoolklasse van ons land. Die lucht is zo smerig dat 20.000 kinderen en 2.000 onderwijzers er dagelijks ziek van zijn. Wat er in die klasse ontbreekt is een goede ventilatie. En het gevolg is een te hoog percentage CO2, koolstofdioxide. Dat blijkt allemaal uit metingen die zijn gedaan in opdracht van het ministerie van VROM. En de uitkomst kan maar beter serieus genomen worden. Want als er aan de situatie niks wordt gedaan, zal het aantal kinderen met astma rap gaan stijgen. De gevolgen van een slecht binnenmilieu op scholen. We spreken 2006. Vanaf dat moment komen er bij het ministerie de eerste alarmerende rapporten binnen. Bij 80 van de basisscholen zou de uitstoot van CO2 veel en veel te hoog zijn. In 2009 maakt het ministerie van Onderwijs 165 miljoen euro vrij. Een deel van het geld is bestemd voor de aanschaf van nieuwe luchtventilatiesystemen. Maar bij de helft van de scholen gaat het mis. Al die scholen wilden heel graag die subsidie binnenhalen samen met gemeenten. Dat moest toen heel snel binnengehakt worden. En die snelheid heeft eigenlijk natuurlijk ook de kwaliteit geen goed gedaan. Marco van Zandwijk van kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang. Als je heel snel dingen er doorheen wil drukken... Ben je eigenlijk, heb je ook niet de tijd om je te oriënteren... om je, te, ja, je professionaliteit of je kennis en kunde op orde te brengen... om te kijken waar doen we nou verstandig aan. En vervolgens worden dat soort vragen natuurlijk heel snel in de markt gezet. Uh, heb je geen idee wat je koopt... Ja, en dan ben je toch heel erg overgeleverd aan de verkopers... die jou van alles proberen aan te smeren. Uit ons onderzoek blijkt dat op veel scholen... de luchtventilatie nog steeds niet is verbeterd. Op een van de zes scholen is er sprake van gezondheidsklachten... als hoofdpijn en misselijkheid. De luchtkwaliteit blijft op veel scholen een probleem. Wij hebben enkele lokalen in onze school. Daar wil je gewoon geen les geven. Je krijgt daar hoofdpijn, omdat de ventilatie er niet goed geregeld is. Onze onderwijzers hebben last van hoofdpijn, misselijkheid. Het gaat zo ver dat er mensen met vlekken in hun nek voor de klas staan. We hebben inmiddels de Arbo-dienst ingeschakeld. Onze juffen en meesters klagen al lange tijd over hoofdpijn. Toch is op een groot aantal scholen de situatie de laatste jaren wel verbeterd... en zorgt de mechanische ventilatie voor een goed binnenklimaat. Maar daar doen zich weer hele andere problemen voor. Mijn naam is Bas Lamers. Ik ben portefeuillemanager van onderwijshuisvesting van de gemeente Utrecht. Wat hebben jullie nou gedaan hier in Utrecht... om dat binnenklimaat op die scholen te verbeteren? De gemeente Utrecht heeft samen met de schoolbesturen vanaf 2009... de handschoen opgepakt om het, de verbetering van het binnenklimaat... in bestaande schoolgebouwen op te pakken. Nou is dat binnenklimaat hier op die scholen in Utrecht flink verbeterd. Je hoort weinig klachten over dat binnenklimaat. Wat zijn de gevolgen eigenlijk voor die scholen dan? Het nou, heeft natuurlijk wel een keerzijde. Uh, zeg maar, uh, als je ervoor kiest zeg maar, om het binnenklimaat uh, te verbeteren, uh, dan heeft dat een keerzijde uh, in financieel uh, opzicht uh, daarbij. Ik kan me je voorstellen dat uh, de kosten voor energie en, uh, en onderhoud daarmee uh, omhoog gaan. Dus het is eigenlijk een lastige keuze. Aan de ene kant heb je een prettig binnenklimaat, aan de andere kant... Ja, Kan dat zorgen voor hogere energiekosten? Ja, feitelijk, feitelijk is dat uh, gewoon juist. Ja. Een goed binnenklimaat, maar een hogere energierekening. Een lastig dilemma. Het geld dat scholen gebruiken voor onderhoud, energie en personeel... komt van het ministerie van Onderwijs. In de reactie op de hogere energierekeningen laat het ministerie weten... De middelen die scholen ontvangen voor uitgaven aan onder andere energie en onderhoud... worden periodiek geëvalueerd. In mei 2017 is de Tweede Kamer voor het laatst geïnformeerd... en daaruit blijkt dat de middelen niet tekort schieten. Volgens het ministerie is het niet nodig om extra geld uit te trekken. Maar even terug naar dat binnenklimaat. Want waar moet je als ouder of onderwijzer nou terecht als je klachten hebt? Wie is er dan verantwoordelijk? Marco van Zandwijk van kenniscentrum Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang. Ja, dat is inderdaad wel een, een, een dilemma. In, in de basis is het zo dat als je het heel erg juridisch bekijkt... moet je gewoon aankloppen bij de schooldirecteur. De schooldirecteur is vanuit zijn arbo-verplichting... vanuit zijn werkgeversverplichtingen aan zet... om te zorgen dat zijn personeel in een goed, gezond gebouw... Uh, hun werk kunnen doen. Maar voor dat gebouw, als hij aanpassing wil doorvoeren aan het gebouw... heeft hij met de gemeente te maken... En als hij met de gemeente te maken heeft... heeft dat ook weer met mogelijke investeringen in dat gebouw te maken. En dan moet dus ook weer investeringsruimte bij die gemeente zijn... om die investering te kunnen doen. Nou, en dan uh, zit je bij het vraagstuk van... ja, heb je even, want dan moet dat passen... in de meerjarige investeringsprogramma's ook van zo'n gemeente. Uh, en de gemeente kijkt dan natuurlijk naar de Rijksoverheid... omdat die daarvoor ook niet uh, altijd even toereikend uh, uh, middelen ontvangt in zijn potje. Dus ja, op zo'n manier ben je eigenlijk aangewezen op een MR... om het aan te kaarten als ouder bij de directeur van de school. Maar ja, uiteindelijk is het een maatschappelijke opgave... Waarbij uiteindelijk ook de Rijksoverheid een eindverantwoording draagt voor het geheel. Moet je dan eigenlijk zijn bij de overheid als het gaat om dit probleem? Want dit probleem op veel scholen is nog niet opgelost. Nee, dat klopt. Maar ik denk uiteindelijk dat we eigenlijk de keten moeten doorbreken... van alle partijen die bezig zijn met deze huisvestingsopgave. En dat zijn dus de schoolbesturen dat zijn de gemeenten... en hun organisaties, de overheid, maar ook de leveranciers, de bouw... de adviseurs en ook kennisinstellingen zoals die van ons... dat je eigenlijk met elkaar zou moeten zeggen... jongens, hoe gaan we nu gezamenlijk een oplossing voor vinden? En dan moet je eigenlijk met elkaar allemaal dat benauwde gelddenken... eigenlijk willen loslaten en dan ga ik op een hele nieuwe manier... naar de opgave kijken van oké, okay, als we deze kwaliteit de tijd van voorzieningen voor onze kinderen willen. Hoe kunnen we daaraan komen? Wat hebben we daarvoor nodig? En eigenlijk ben ik er ook wel van doordrongen... van je moet dit, echt, dit vraagstuk echt anders gaan organiseren. En dus niet meer met een enkelvoudige subsidieregeling... voor een, voor een uh, ventilatiesysteem of voor een verduurzamingsadvies. En dat vaagt eigenlijk uh, sleutelpersonen... die, die ja, zo'n Deltaplan handen en voeten zouden kunnen geven. Dit is het andere gedeelte van uh, de school. Dus dit is ook het gedeelte waar het vaak... Uh, is dit het koude gedeelte... En waar we net zaten is echt het warme gedeelte. En dat, dat is het, het rare van het geheel. Het is één gebouw. En toch merk je verschillende ja, temperaturen en dat soort zaken in het gebouw. Terug naar het mysterie van Culemborg. Naar de school van directeur Hans van Schanken. Want wat kan hij nog doen om het binnenklimaat op zijn school te verbeteren? Ik vind, wij zijn de gebruikers, je bent met elkaar ben je verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat een en ander goed komt. En natuurlijk uh, is, is de gemeente degene die uh, als eigenaar van het gebouw kijkt... wat is daarin mogelijk. En nu moeten we met die, uh, die kwaliteit van uh, het gebouw wat gaan doen. Als het nou niet opgelost wordt... moet er dan ja, misschien toch weer een nieuwe school komen? <laughs> ja, ze zien me aankomen als we dat gaan zeggen. Dus ik denk dat dat niet het geval zal zijn. Maar het lukt ons nog niet met elkaar om uh, nou, het, het mysterie te ontrafelen. Van Culemborg toch ook maar weer eens terug naar Leeuwarden. Want daar was scholengemeenschap Proloog niet meer van plan om de regie uit handen te geven. De school als bouwmeester. Proloog heeft inmiddels zijn eerste school gebouwd. We staan nu buiten bij IKC Aventerijn. Op het dak staat een hele installatie, een luchtbehandelingskast en twee luchtwater,warmtepompen. In elk vertrek zit een unit. Dus we kunnen per vertrek kunnen we het regelen. Jelle ja, Boonstra van Stichting Paroloog, scholengemeenschap in Leeuwarden. Dit is jullie trots een beetje, dit gebouw, hè? Ja, dat klopt. En ook, ja, het is goed. Uh, we blijven binnen de, de, de kosten van de, de, binnen de vergoeding die we van het rij krijgen. Kortom, eigenlijk is dit voor jullie het voorbeeld. Zo zou het moeten zijn. Ja, en ik hoop dat uh, ja, velen uh, het voorbeeld zullen volgen... Ja, want uh, ja, waarom zou je iets veranderen als het goed is? En volgens ons uh, is dit systeem wat heel goed werken kan bij je school. En uh, ja, dan heb je een goede partijen nodig die het willen gaan uitvoeren en gaan doen. En uh, dat heeft de praktijk ook geleerd. Daar moet je ook nog uh, goed controle op houden. De oplevering uh, goed doen. Ook tussentijdse controles. En uh, ja, dan krijg je voor mij een, een goede school. En dit was eigenlijk uh, de scholengemeenschap zelf die gezegd heeft, wij willen de touwtjes in handen houden hier. Ja, we hebben die handschoen zelf opgepakt. En uh, we hebben gezegd, uh, we gaan het zelf doen. En uh, nou, we zijn blij dat het uh, heeft gewerkt. de kinderen in Leeuwarden in de frisse lucht. Maar goed, dat is dus niet overal zo. In een reactie laat het ministerie van Onderwijs weten... dat het verbeteren van het binnenklimaat... vooral een verantwoordelijkheid is van schoolbesturen en gemeenten. Dadelijk de baby-industrie. Eerst... First aid kit. I could have swore I saw fine words from your house. Dus dus Clara en Johanna Söderberg, die vormen de band First Aid Kit... en die zaten van de week denk ik in een discotheek. Fireworks heette dit. De baby-industrie, dat is een serie op televisie. In Nederland is het verboden om te verdienen aan draagmoederschap. Daardoor kunnen stellen die zelf geen kinderen kunnen krijgen... in Nederland niet altijd een draagmoeder vinden. Steeds vaker wijken ze daarom uit naar het buitenland. En wat zich daar afspeelt, is te zien in de vierdelige serie... De baby-industrie. We zijn uiteindelijk uh, uh, na best wel een hele lange periode in Nederland uh, behandeld te zijn geweest, zijn we naar uh, Spanje gegaan. Maar het betekent dus dat als jij straks zwanger bent, het kind in je buik genetisch niet van jou is. Ja, ja dat klopt. Ja. In some countries, heeft donation child has the right to go to the court and learn his. Donators identity. Yes, so this it this makes it very difficult for the clinics to find donors But because it is anonymous here. We have more than 1200 live donors Because it is easier to donate if it is anonymous. Yes. So this gives us a big advantage This is one of the fastest growing markets uh, the reasons may vary but the main reason is the average age of Couples is increasing every In this building, donors and patients never are, see each other. Never see each other. Never. They can cannot ever see each other. No possible. Against the law of this country. Anoniem doneren mag niet in Nederland. Speelt dat nog een rol bij jullie beslissing? Ja, de anonimiteit is, is ook iets wat wij uh, anders zouden willen zien. Uh, wij, wij zouden heel erg staan om juist uh, uh, bekendheid met de donor uh, te hebben. Zij zeggen juist dat dat een woorden is omdat er dan ook geen problemen kunnen ontstaan. Weet je ja, wij, wij kijken er wel iets anders tegen, maar voor ons was er geen andere optie uit Spanje en Cyprus, uit de serie De Baby Industrie. We horen dus Nederlandse ouders die, die een kind willen... en uh, de situatie daar. Researchers Myrthe Buitenhuis en Martine Braam zijn bij ons. Uh, goedenavond. Hallo. goedenavond. Waarom uh, commercieel draagmoederschap in Nederland verboden is... dat is omdat uh, Nederland niet wil dat mensen... Ja, ook hun organen bijvoorbeeld uh, niet uh, verkopen. Hè. Dus, uh, daar, daar rust een taboe op. Uh, mensen moeten niet in de verleiding komen... om hun lichaam ter beschikking te stellen uh, voor geld. Uh, in Spanje en Cyprus mag het wel, maar anoniem. Uh, kunnen kinderen van die ouders daar ooit achter komen, Martine? Nee, uh, kinderen in Spanje en uh, kinderen die verwekt zijn met een eiseldonor uit Spanje of Cyprus, die kunnen nooit achterhalen wie die ijseldonor is geweest. Nee. Uh, uh, en dat is ook iets wat Cyprus en Spanje willen bewaken. Zeker. In, uh, het is bij wet geregeld zelfs. Dat die donoren anoniem moeten zijn. Ja. Maar er zijn dus wel veel Nederlanders die daar naartoe gaan om uh, uh, een draag, via een draagmoeder een kind te krijgen. Om hoeveel Nederlanders gaat het eigenlijk, Mitte? Nou, er zijn geen cijfers van, want het speelt zich allemaal af, natuurlijk, in de, ja, over de grens. Um, het enige wat wij kunnen eigenlijk alleen maar een schatting maken op basis van wat we in de klinieken overal hebben gehoord. En dan kun je daar wel van uitgaan dat het er echt honderden per jaar zijn: honderden Nederlanders die naar andere landen reizen uh, binnen Europa, ook buiten Europa, om die kinderwens te vervullen. Maar nou is het dus in Nederland verboden? Is het dan. Niet verboden als je als Nederlander naar een ander Europees land gaat? Nee, want dan doe je iets wat in dat land wel mag. Uh, en dat is, dat is niet... Dus uh, eigenlijk, ja, je doet het daar. Dus je doet het niet in Nederland. Uh, de vraag is wel, die met name veel donorkinderen uh, zich nu stellen... Uh, je schendt wel de rechten van Nederlandse kinderen. Dat is heel ingewikkeld. Want die kinderen worden natuurlijk gewoon wel in Nederland geboren. Nederlands staatsburger. En eigenlijk hebben ze het recht om te weten van wie ze afstammen. Nou ja, in Nederland geboren, zo staat het in de boeken. Nou, dat hangt er vanaf. Als het gaat om IJsseldonatie... worden ze vaak wel in Nederland geboren. Want dan gaat oh. de moeder natuurlijk gewoon met het kind terug. Uh, als het gaat om uh, het draagmoederschap... Hmm. dan worden ze wel in het buitenland geboren. Alleen als het daar dan weer over gaat... gaat het vaak over genetische kinderen weer van de ouders zelf. Ja, maar hoe komt dat dan in de boeken? Want, want als je dus een draagmoeder hebt in Cyprus, die bevalt daar... Staat er dan in je paspoort uh, geboren op Cyprus? Of uh, hoe, uh, als kind? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat niet weet. Nee, wat, uh, wij op Cyprus uh, draagmoederschap is eigenlijk in Europa... commercieel draagmoederschap is in Europa niet toegestaan. Dus dat, dat gebeurt hier eigenlijk nergens. Er wordt Daarvoor... officieel niet voor betaald? Precies. Nee. Onkostenvergoeding tussen aanhalingstekens maken ze oh. daar dan van. Maar dat is wat ingewikkelder. Dat heeft juridisch allerlei, is een heel lastig traject. Dus wat je ziet, is dat de meeste mensen voor dit soort constructies naar Amerika gaan. Heel duur. Dus maar degenen die dat kunnen gaan daarvoor. En mm -hmm. dan wordt je kind geboren als Amerikaan. Dus het kind krijgt een Amerikaans paspoort. is Amerikaans staatsburger. En vaak uh, erkent de vader het kind dan hier... waarmee het automatisch ook mee naar Nederland mag. Dus hij heeft dan uh, ouderlijke rechten... om het even ja. heel, heel simpel te zeggen. Ja. Maar het kind is in principe Amerikaans. En dan moet je hier via de rechter... en dat kan een heel langdurig traject zijn... regelen dat het uiteindelijk ook... Nederlands staatsburger wordt. En de moeder in kwestie, of de andere vader... als het om een homo stel gaat, moet het kind dan hier adopteren. Dus dat is ook nog heel ingewikkeld... na de bevalling. Ja, ja absoluut. Maar, ja. Toch even naar de kant van, van de draagmoeder. Hè? Uh, waarom doen mensen het? Het is vaak toch armoede? Blijkt ook uit jullie serie. Zeker. Ja. Ja. Het gaat vaak om, uh, om vrouwen die uh, heel weinig te besteden hebben... en dit doen om aan, in inkomsten te, te krijgen. Ja. ja. Nou, ook omdat ze iemand willen helpen. Wat je heel erg vind ik aan hen ziet is dat ze denken... dit is ideaal, want ik maak iemand heel gelukkig... en ik krijg zelf, bijvoorbeeld in Georgië... 15.000 dollar is heel veel geld. In de Verenigde Staten 35.000 dollar. Hm. Kijk, in Amerika heb je natuurlijk ook mensen... die zijn, hebben heel weinig geld te besteden. Grote gezinnen en moeten ze onderhouden. En je ziet gewoon dat die vrouwen denken... nou, dit is dé perfecte oplossing. We gaan naar nog een fragment luisteren. Surrogacy with egg donation package in Georgia costs 35,000 US dollar without guarantee and includes only one IVF attempt uh, with one egg donor. Uh, guaranteed package costs 55,000 US dollar and it includes uh, all type of risk. Parents don't pay anything until they, they have babies. Yeah. IVF clinic success rates here are very good, because uh, there were many foreigners always here for surrogacy clinic, big competition between clinics. And you know, competition serves best interest of clients always. That's the markets. Yes. In the Netherlands, uh, the government says, you can be surrogate, but you cannot be paid for it. It's just playing of the words. Let's uh, alter some wording in the contract and to write down like this uh, $10,000 is for expenses. And okay, we are writing it down. Does it makes us look more ethical or uh, the government? All my babies. Which one is it? You don't know which one. So um, did you get to see the baby? you you didn't get to hold it uh, and how do you feel about that when you were carrying the child did you have a name for him when you were thinking of him <laughs> <laughs> and did you meet the parents no Nee? No? Ze komen in 10 dagen. De ouders komen. Ja, we het is niet meer. We willen she's Ze ze ze te meten na Dus de baby is alleen, right now. Dus van de 1, 2, 3, 4, 5, 6 baby's, zijn er 3 die liggen te wachten op ouders ja, die nog moeten komen en die ze moeten ophalen. En, ja, als je het zo ziet. Dan lijkt het echt een soort uh, zakelijke transactie. Het product moet nog opgehaald worden. The women in this study, most of whom come from the margins of Europe, who are labeled as Eastern European, they stand as relatively undesirable, low waged workers filling in the care gap. Ja. Yeah. Slecht betaalde Oost-Europeanen die uh, vullen het gat. Dat in West-Europa is ontstaan, zegt deze uh, onderzoekster. Michal Naman van de Universiteit van uh, Bristol. En daarvoor hoorden we dus fragmenten, Liesbestaat bestaat was uh, in Georgië. Dat is een soort ziekenhuis waar alleen maar uh, kinderen worden geboren uit commercieel draagmoed of uit draagmoederschap. Of? Nee, er worden... dat is een normaal Georgisch ziekenhuis. Okay. Alleen uh, wij hebben gemerkt dat daar vrij veel draagmoeders ook uh, bevallen van hun kinderen. Ja. Ja, ja. En, en, en nou is het dus zo dat die vrouw uh, stond haar, of staat haar baby af... Mm -hmm. en ze krijgt het eigenlijk niet te zien. Nee, nou, nee, het is, uh, ja, die vrouw is draagmoeder. Ja. En wij hadden haar gesproken via het bureau, dat, dat bemiddeld. En toen wij in dat interview zaten, vroeg zij aan, aan de medewerkster van het bureau... mag ik de baby zien als die geboren is? Ze was acht maanden zwanger. En toen zei die medewerkster, ja, natuurlijk mag dat. Geen probleem, gaan we regelen. En toen uh, zouden wij nog een dag, paar dagen later iets met haar gaan doen... werden we gebeld dat ze was bevallen. Dus toen vroegen wij, mogen we dan haar zien? Wij dachten, ik krijg een hele blije draagmoeder, want hm. zij heeft geld, baby. voor het plaatje? Voor de televisie. Precies. Mm. Maar toen kwamen we in die kamer en toen lag daar echt ja, een hoopje ellende. Uh, en toen bleek dus dat ze de baby helemaal niet mocht zien: dat ze het al een paar keer had gevraagd, terwijl haar dat dus was beloofd, waar wij bij zaten. En zij was daar emotioneel echt, ja, ze was gewoon heel verdrietig en ze voelde zich gebruikt eigenlijk. Want zodra die baby eruit was, was zij eigenlijk niet meer interessant. En wat ons nee. eigenlijk nog het meest verbaasde, is dat die ouders er dus nog helemaal niet waren. Dus, die baby, dus het kind lag ergens apart? Ja, en ja. toen vroegen wij, mogen wij de baby wel zien? Toen zei die zuster, ja, nee, tuurlijk, loop maar mee. En dat was aan de overkant van de gang. En het was zo vreemd, we moesten haar daar achterlaten. En zij wilde alleen maar die baby zien en dat mocht niet. En wij zonder problemen werden die kamer ingeloodst Dus die, waar die baby lag. die praktijk is hard? Ja. Zeker. Ze krijgen wel geld. Ja. Officieel is dat dus geen betaling voor draagmoederschap, maar een onkostenvergoeding? Nou, in Georgië zeggen ze wel gewoon... dat is je betaling voor je draagmoederschap. Oh. Maar voor de Nederlandse wet is het onkostenvergoeding. Want dan zou, anders zou het in Nederland niet gedoogd worden? Nee, nee. Dat, he, dat is uiteindelijk waar het op neerkomt. Ja, ja, hoe dat precies zit, weet ik niet. Want het is ook weer zo dat als jij hier staat met een kind... en jij bent de ouder, dan zal een Nederlandse rechter... uiteindelijk ook dat kind niet... Toegang tot Nederland weigeren. omdat. Ja, dat, dat kind is er nou eenmaal. Het is ook niet in het belang van het kind. om dan in zijn eentje in Georgië te blijven. Dus wat je ziet gebeuren. is dat er dan in. in dan concluderen ze. in het belang van het kind. mag het toch Nederland in. ook al is het ontstaan uit een constructie die eigenlijk niet mag. Ja, maar dan. Uh, dan moet het de dus sprake zijn van het. van, van een Nederlands eitje. zou ik maar zeggen. dat bij die Georgische moeder is geplaatst. Nee, of hoeft niet. Nee, dat wordt hoeft niet, vaak kan ook, ook nog gaan een... om een uh, Georgisch. Eitje. Ja, of een Oekraïense eitje is het dan vaak. Een Oekraïense eicel, Georgische draagmoeder... en vaak wel een Nederlandse biologische vader. Ja. Wat uh, wordt er gedaan voor de gezondheid van deze vrouwen? Wordt daar goed op gelet? Nou, Martine? gedurende de zwangerschap wordt daar goed op gelet... Dat is natuurlijk heel erg belangrijk, want dat, moment, dat weten we allemaal. Hè? Als, uh, als je uh, niet goed op, die, op dat moment in je vel zit, dan is dat niet goed voor, de, voor het kind. En uiteindelijk zijn de wensouders de betalende partij. En die willen een gezond kind krijgen en daar betalen ze voor. Maar wat er daarna gebeurt, dat is uh, onduidelijk of beter gezegd, dat weten we gewoon niet. Nee, daar maakt niemand zich meer druk om. Um, Hallo, prescriptions voor Martinez. Martinez, oké. Okay. Is het Timothy? Nee, no, voor Kelly. With the third time that I decided to do the surrogacy, it was exciting in the beginning. Christmas morning, I woke up, and I really didn't feel good. And I went to put shoes on, and nothing would fit. And I was, like, bawling. I, I just felt—I didn't feel good. I felt miserable. I felt heavy. I couldn't breathe. Um, Jay's like, it's twins, this happens I'm like, but not overnight, like something's wrong Something doesn't feel right So I went in to the doctor They checked my blood pressure and it was really, really high Like an insane high, like a not safe high So they sent me to the emergency room They were trying to give me medicine to keep me stable But the doctor did come in and he said that, You know, I can't promise a good outcome And by 830 Um, my liver had started to completely shut down. I got really, really sick. Um, I had to call the nurse, and I couldn't see. I couldn't stand up. Um, and the doctor even said when he came in that if we didn't do something right then, somebody wasn't coming out, whether it be me or the babies. Um, so we went into an emergency C-section. So I worry about the boys a lot. I have never had postpartum with any of my other pregnancies, um, but with this one I did. And then with the delivery and how traumatic it was, um, I ended up being diagnosed with post-traumatic stress disorder. We are the wild, wild, wild west. A surrogate who is a young mom who should be uh, mindful of the fact that she needs to stay healthy and well to take care of her own children, shouldn't be risking her health and well-being uh, to help oftentimes strangers. So what should happen? We need to study this. We need to be able to inform surrogates properly of the risks of taking fertility drugs and of carrying twins and triplets and quadruplets and having cesarean sections and all these risks mm. that we know are there. We need to do the studies. We need to warn people. We don't want people to take risks for, with their health Because they need money. We need to take the money out of this. Ja, er is een fragment uit Amerika, uit de baby-industrie. Die ja. draait daar ook op volle toeren. Met ja. deze vrouw die jullie hebben uh, geresearched... Die uh, liep serieuze gezondheidsrisico's. De dokter zegt op een gegeven moment. één van twee zou het niet kunnen overleven. Of ja. de, uh, ze had een tweeling in de buik. Ja, of u uh, zelf. Uh, is dus door, door, de oog, door het oog van de naald gekropen. Laat dit niet zien dat die. die. ja begrijpelijke maar onbedwingbare kinderwens van Nederlandse ouders... dat die toch hele grote sporen achterlaat in het buitenland... Ja, ja, dat denk ik wel. En kijk, natuurlijk niet in alle gevallen. Hè. Er zijn ook gevallen waarin het goed gaat. Ik ken ook heel veel verhalen van mensen... die een draagmoeder in Amerika vragen hun kind te dragen. En die houden contact. En het worden vrienden. En die, die gaan bij elkaar, blijven ze langsgaan. En als er een probleem is, dan helpen ze elkaar. Dus dat, het is niet altijd zo. Alleen wat je ziet is, je maakt eigenlijk... je commercialiseert iets wat niet commercieel is. Het zijn geen wasmachines. Het zijn mensen. Het gaat over baby's mm. en over vrouwen. En als het misgaat, en het gaat toch regelmatig mis... Ja, dan is ineens die vrouw maar een product. en dan mm. uh, maar, maar, dan, dan, ja, dan eindigt ze alleen. En nog dieper in de problemen dan waarmee ze ooit begon. Hebben jullie de indruk dat dat door Nederlandse vragers, vraagouders zich te, te weinig wordt gerealiseerd? Ik denk uh, dat er zeker ook de uh, commercie, dus de industrie... er heel erg goed in is om die kant niet te belichten. En dat heel veel wensouders alleen maar vanuit een kinderwens... Uh, hierover nadenken en daar verder niet verder over nadenken... en dus niet inzien wat de negatieve kant ook kan zijn. Nee, het wordt echt gepresenteerd als een win-win situatie. daar ja, zijn ze heel goed in. Ze zijn er heel goed in om een roze uh, wolk te verkopen. En jullie laten zien dat dat niet zo'n roze... Wolk is Niet altijd, hè? Nee, niet <laughs> nee. altijd. Aanstaande donderdag is de volgende aflevering om vijf half negen op NPO 2. Waar gaat die over? Nog even kort. Draagmoeders in Georgië. De Draagmoeders in Georgië. Ja. We hebben daar alvast een tipje van de sluier op. Zeker. Ja. Hartelijk dank dat jullie hier waren. de Buitenhuis en Martine Braam, researchers van de baby-industrie. Reporter Radio. Met Niels Heithuis. In Vlaanderen wordt subsidiegeld voor wetenschappelijk onderzoek... verdeeld door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, FVO. Panels met wetenschappers beoordelen aanvragen voor subsidie. Maar geregeld keert het Fonds geld uit aan de projecten van wetenschappers... die zelf in zo'n beoordelingspanel zitten. Dat blijkt uit onderzoek van Maarten Lambrechts... en Jan Walraven van het Vlaams onderzoeksplatform Apache. Ik vroeg Jan Walraven eerder hoe je als wetenschapper... in zo'n beoordelingspanel kunt komen. Volgens het FVO moet je eigenlijk uh, excellent zijn in je vak. Um, ja, het is het FVO die die experten selecteert. Er zijn Vlaamse experten of experten die verbonden zijn aan een Vlaamse instelling, onderzoeksinstelling, dus universiteiten, maar ook andere onderzoeksinstellingen. En, ja, het FVO heeft dertig uh, van die vakspecifieke panels. Um, ja... Er zijn er drie of vier voor biologie, uh -huh. uh, met verschillende, ja, uh, dat zijn dan verschil verschillende uh, zeer specifieke vakken. Ja, um, aardwetenschappen, uh, etiek. Ja, dat soort onderverdelingen. En dan is er nog eentje die interdiscipli interdisciplinair werkt. Um, en eigenlijk in die uh, panels zetelen meestal een zestiental experten. En een deel daarvan is dus verbonden aan een Vlaamse universiteit of onderzoeksinstelling. Ja. En uh, anderen zijn, komen ja, van, uh, van het buitenland of uh, zijn extern. Maar als je dus excellent bent in je vak en je bent onderzoeker uh -huh. aan een van die Vlaamse instellingen... dan kun je dus ook een uh -huh. aanvraag indienen voor geld uit dat fonds. Ja, eh, nog tot volgend jaar kunnen dus experten die eigenlijk in die jury zitten... die eigenlijk jurylid zijn en die dus de projectaanvragen moeten beoordelen... en dus ook um, ja, het geld um, toekennen... Okay. die kunnen zelf een aanvraag indienen bij uh, het panel waar ze jurylid zijn. En nu hebben jullie opgevraagd bij dat fonds... hoe vaak komt het nou voor dat uh, iemand die in zo'n panel zit... Mm -hmm. eigenlijk uh, geld krijgt voor zijn onderzoek. Dus met andere ja. woorden die daar met twee petten op zit. Hoe vaak komt ja. het voor? Wel, het hangt af van panel tot panel. Uh, er zijn panels... Um, voor, we hebben eigenlijk voor twee jaren gekeken... ...van um, welke panelleden kregen hoeveel geld van het panel... ...waarin ze zetelen. En dan voor zes, 2016 hebben we bijvoorbeeld een panel... ...dat uh, 70% van het geld dat ze uitdelen naar, naar eigen projecten, uh, aan eigen projecten gaven. Dus dat is de echte uitschieter. Uh, maar zijn wel, 70%? Ja. Ja, tot 70%. Maar ja, eigenlijk de eerste 10 van die 31 panels delen meer dan 20% uit van het geld aan eigen projecten. Dus, maar is het nou zo dat, dat, dat, dat België zo klein land is dat uh, <tosses> uh, er zo weinig wetenschappers zijn... en zo weinig excellente wetenschappers... dat je dat eigenlijk automatisch krijgt dat, dat ze hun eigen dingen moeten beoordelen? Of uh, ligt dat anders? Ja, blijkbaar uh, wordt er binnenkort een andere manier toegepast. Dus blijkbaar kan het wel uh, dat een expert... Um ...niet zetelt in een panel en een aanvraag indient. Vanaf 2019 werd het, uh, wordt, wordt die aanvraagprocedure hervormd, dus het kan mm. blijkbaar wel. Ja. Uh, en dat is ook de frustratie van, van, van een aantal wetenschappers dat het zo lang geduurd heeft. Uh, dat die hervorming uh, uh, dat wordt doorgevoerd. Men verwijst dan naar Nederland, waar, waar dat blijkbaar niet meer zou kunnen. Al een hele tijd dat een jurylid ook een aanvraag indient voor een uh, uh, jury waar hij zelf in zetelt... Um, het lijkt me ook wel redelijk logisch. Uh, het FVO zegt natuurlijk um, dat um, die panelleden als hun project wordt besproken, uh, niet kunnen deelnemen aan die discussies. Maar um, dan hoor je wel van wetenschappers dat ja die, die panelleden die, die kennen elkaar goed. Uh, die weten uh, van wie een project is. En er speelt natuurlijk ook mee dat uh, andere projecten van... Um, collega's of concurrenten uh, nog steeds wel kunnen beoordelen en dus afkeuren. Dus uh, er, zit daar, er zit daar een, um, ja, een, een inherente belang. fout, denk ik. Mm. Ja, er, er is een belang en, en dat belang kan botsen. Zelf al, is het, ja, zelf al kan je het geen bewuste fraude of corruptie noemen. Er is, er is, er is iets dat kan in het systeem en dat dus blijkbaar ook gebeurt. Ja, je kunt het toch wel... wel... Nou. Corruptieachtig noemen in elk geval, toch? Of, of, uh, ja, je hebt mensen met, met, met eigen belang, dus mensen ver, zelf verrijken ja. zich. Ja, zelf verrijken, ja, het, het geld gaat natuurlijk ook naar, naar projecten en naar een wetenschappelijk onderzoek. En, ja, maar en, indirect eh, hou je toch je eigen ja. baan in stand. Ja, ja, ja. Dus een, eigenlijk de aanleiding van het stuk was een, een passage in, in de afspraak, een talkshow op de VRT, waarin een toxicoloog Jan Tietgat, van de Leuvense Universiteit het zelfbedieningssysteem van het FVO aankaart. En toen hebben we besloten: van ja, we gaan eens kijken naar die cijfers, kunnen we dat eruit halen. Ja. En um, ja. Uh, toen we Tiet gaat confronteren met die cijfers, was hij <laughs> overtuigd van uh, het zelfbedieningssysteem. Maar uh, andere wetenschappers die we spraken, worden ja, het dan zelf geen, um, ja, het geen zelfbediening noemen, zo per se. Uh, ja, jullie noemen uh, dat wel, zelfbediening, ja, dus jezelf helpen ja. eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja. Maar andere wetenschappers ja. zien dat dus niet zo, zoals die toxicologen. Uh, vinden dit geen probleem. Oh. Uh, ze vinden het wel een probleem, maar, maar ze, de, de, uh, ze zijn nogal voorzichtig om het uh, zelfbediening te noemen uh, of, of corrupt uh, te noemen. Uh, ze, zien, ze zien natuurlijk wel de, ja, de weeffouten in het systeem. Ja, iemand noemt het subtiele processen die spelen. Zoals ik al zei, die experten kennen elkaar, moeten oordelen over elkaars projecten. En uh, nog iets dat meespeelt is bijvoorbeeld ja, als je in een, in een panel zit en projecten moet beoordelen, dan weet je ook uh, um, hoe een succesvol project eruit ziet en is opgemaakt. En uh, ja. dat, dat speelt natuurlijk ook in je voordeel. Want of is het gewoon zo dat uh, eigenlijk uh, heel veel aanvragen worden toegewezen? Uh, nee, uh, dat is uh, een frustratie van vele wetenschappers of beginnende wetenschappers dat net die slaagkans bij het FWO zo laag ligt. Die ligt uh, al een aantal jaren op rond de 12 of 15 procent. Dat wil dus zeggen dat maar 12 of 15 procent van de ingediende aanvragen ook... Ja. Wordt uh, goedgekeurd. Mm. Uh, dat, is, dat, is al een, dat is al lange tijd een, een, een zorg. Uh, de, de minister van Innovatie, Filip Muiters, uh, die erkende dat ook. Uh, die kende vorig jaar een extra 30 miljoen euro toe aan het FWO om net die slaagkans uh, op te krikken. Yeah. En natuurlijk, als je dan ziet dat uh, uh, die juryleden. <coughs> soms 70% van het geld aan zichzelf of aan eigen projecten uitkeren... Ja, dan is dat, kan ik me inbeelden dat dat wel uh, frustrerend is. Ja, hoe kan deze cultuur nou zo lang hebben voortbestaan? Dat is, ze maken er dus nu een eind aan, uh, althans vanaf 2019. Maar, hoe kan dat nou ja, zo lang hebben geduurd? Uh, ja, uh. <laughs> dat is natuurlijk uh, voor mij een beetje speculeren. Maar wat, wat meneer Tietgat zei, dus die toxicoloog... Oh. Uh, dat... ja uh, yeah, als je zo'n systeem verandert zijn na zo'n systeemverandering zijn er ook verliezers en in dit geval zijn die verliezers net die mensen die uh, ja dus niet meer in de niet, geen aanvragen meer kunnen indienen als jurylid en het zijn net die mensen die natuurlijk goede connecties hebben binnen het FVO die ja, die kunnen ja, die, dus die hervorming verandering kunnen tegenhouden kunnen kunnen, ja ja ja, ja, ja. Ja, voilà, ja de neiging is groot om te zeggen dit is nou typisch Belgisch Jan <laughs> um, ja, maar ik heb. Uh, blij, uh, er, er wees mij iemand op dat, uh, dat het in Nederland ook niet allemaal. Roos, nee, en Manenschijn is. Nee, inderdaad, hè? Erik Arens van Argos. Goedenavond. Goedenavond. Jij ja, hebt klinkt, klinkt bekend. Het klinkt dit bekend. Vaal. Ja, vertel. Ja. ja, eigenlijk is de situatie. Uh, zoals die net door Jannes uh, beschreven. precies de situatie zoals wij die uh, vorig jaar aantroffen. Uh, en dan met name bij de organisatie ZONMW, dat, dat staat voor zorgonderzoek en medische wetenschap. Uh, de zorginstelling, zeg maar even, of de zorginstantie die subsidies verstrekt voor medisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Ja, dat gaat ook om een pot van miljoenen euro's uh, die daar verdeeld worden. Ja, 120 miljoen per jaar krijgen ze in ieder geval van het ministerie van VWS. Dus ja. Het gemeenschapsgeld. Ja, ja. En, en wat voor situatie doet zich daar dan precies voor? Wetenschappers zitten daarin die hun eigen projecten voortrekken. Uh, ja, nou in ieder geval gaat het om uh, projecten waarbij de subsidieaanvrager ook zomaar de beoordeler kan zijn. Uh, ja. Ik moet er wel even bij zeggen dat dat in ieder geval gold tot, uh, tot en met 2015. Zonne heeft gezegd vanaf 2016 uh, komt dat bij ons bijna niet meer voor. Bijna zeg ik erbij omdat er nog één of twee uh, subsidieprogramma's zijn waarbij het nog wel uh, mogelijk uh, schijnt te zijn. Uh, maar tot die tijd, en dan heb ik het met name over de periode 2010 tot en met 2015, uh, is het volop uh, gebeurd. En sterker nog, mocht het ook volgens de, de eigen gedragscode van Zonnemwee. Dus wat mocht er dan dat, uh, dat jij als indiener van een subsidieaanvraag ook... Uh, mocht zitting hebben in de beoordelingscommissie... Ja. Die, die die subsidieaanvragen moest beoordelen. En, en leidde dat er ook toe dat... want jij hebt hier eerder een Argos-uitzending over gemaakt... leidde dat er ook toe dat ja. dus mensen van buiten die beoordelingscommissie... wetenschappers die daar niet in zaten... en die wel een aanvraag indienden... dat die minder vaak een aanmerking kwamen? Ja, dat was lastig vast te stellen. Kijk, uiteindelijk... Uh, het was veel duwen en trekken... maar na... Uh, een of twee uitzendingen toen zei de toenmalige minister Schippers... ik wil van Zonnewee precies weten hoe, uh, hoe de vork in de steel zit. Die vroeg om een soort feitenrelaas van Zonnewee. Hoe, he hoe heeft dat de afgelopen jaren eruit gezien? En daaruit bleek, uit die cijfers die Zonnewee toen uh, gaf... dat 144, uh, bij 144 aanvragen er leden van de beoordelingscommissie... ook zelf direct betrokken waren... Uh, bij de subsidieaanvraag. En van die 144 aanvragen werd 50% gehonoreerd. Terwijl de kans, zoals ook in België, wat Jan net zei... Hmm. Uh, de, de kans voor anderen gemiddeld 10 à 15% ja, procent dus is. Dus aanmerkelijk om, uh, lager. Een aanvraag aanmerkelijk lager, ja. Ja, ja, ja, ja. nou zeg jij, uh, uh, het, het mocht volgens de gedragscode van dat -N -M W ja. wel? Ja. Maar... Ja, en dat, en dat, was ten onrechte. dat was ten onrechte. Want kijk, je hebt hier niet alleen te maken met de gedragscode van de instantie zelf. Maar die gedragscode was gebaseerd op de wet. Ja, en volgens nou, wet en de wet mag het niet. De en, die geldt, en die geldt natuurlijk. En, ja. daar, en volgens die wet mag het niet. En is daar dus inmiddels dat, een eind is aan gemaakt dus, Erik? Ja, er is een eind aan gemaakt. Um, um, um, maar kijk, ik zou heel graag... Gewoon nog meer informatie willen van, ja. van mee, over uh, ook over de afgelopen jaren. Wij hebben destijds al meteen een bokverzoek ingediend. Ja, maar, maar ja, Dat is alweer al een half jaar geleden. Nee. nee, dat is al een half jaar geleden. En maar goed. Op een of andere vreemde manier krijgen we niks. Dan ik weet je niet hoe het, hoe het nu uiteindelijk, staat. Uiteindelijk uh, zul je daar nog een Argos over maken, denk ik. Erik, dankjewel dat je aan de lijn kwam, Erik Arends van okay. Argos. En dadelijk discussie in de bus op Radio 1. KRO en CRV. NPO Radio 1. Wat er binnenkwam was een stelletje lieden die niks te verliezen hadden. Iedere rechtgeaarde brilenaar viert de datum 1 april. De inname van de stad door de watergeuzen in 1527. En die lui, dat zootje, dat komt in de bril aan. Deze week in Radiodoc de documentaire Piraat van Oranje. Ze wisten dat er geen genade voor ze was. Over de geuzen, hun moed en wreedheden... de viering van de dag en hedendaagse zeeschuimers. Je moet eigenlijk een klein beetje denken... aan burgerrollogstafereerd in Syrië... dat er geen enkele regel geldt. Zometeen om 9 uur in Radiodoc Piraat van Oranje. Op NPO Radio 1...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 Op zondagochtend van 11 tot 12. Bestel nu kaarten op concertgebouw.nl. Koop nu POKON Biogazonmest en win een Robot Grasmaaier. Meer weten, ga naar POKON.nl. NPO Radio 1